8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Rellen Groot-Brittannië breiden zich uit. Interland, Oranje, Engeland in gevaar. En opnieuw koersverlies op beurzen in het oosten.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 Na een zware dag op de effectenbeurzen zijn de aandelenkoersen in Azië verder gedaald. In Tokio gaat de Nikkei-index ieder moment sluiten. De index staat ruim 2% in de min. In Hongkong staat de Hang Seng-index op een verlies van bijna 4%. In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5% lager. De sterkste daling in bijna drie jaar. De koersen dalen al twee weken. De sterke koersdalingen van deze week volgen op het besluit van kredietbureaus Standard Poor's... om Amerika voor het eerst in de geschiedenis niet langer de hoogste kredietwaardigheid toe te kennen. Gisteren zei president Obama in een toespraak dat Amerika een triple-A-land blijft. Maar dat kon de stemming op de beurzen niet keren.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 Er zijn files van 4 kilometer. Die hebben te maken met de werkzaamheden aan de A20. Richting Hoek van Holland op de A20 staat 2 kilometer bij knooppunt Kepelplein. De rechterrijstrook is daar dicht na een ongeluk. De A28 Amersfoort richting Zwolle is dicht. Er is een vrachtwagen gekanteld vannacht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk is de weg dicht. Het verkeer kan omrijden naar Zwolle vanaf klopend Hoevelaken... via Apeldoorn over de A1 en de A50. In het zuiden een afsluiting van de N65 Den Bosch-Tilburg...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 Kom dan in actie en geef aan Giro 555. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 9 augustus. In Engeland noemen ze de rellen de slag om Londen. Een Sky-reporter doet verslag vanuit zijn eigen wijk. Every shot they can find their looting. What you guys up to is this fun is it? This is fun. De koers in Azië dalen en ook de opening van de Europese beurzen... ziet er niet goed uit. Daarover straks André Meinema. Maar eerst kie Verhofstadt, de leider van de liberale fractie... in het Europees Parlement. Op dit moment op vakantie in Italië. Goedemorgen, meneer Verhofstadt. Goedemorgen. Is dat een soort solidariteitsvakantie in Italië? <laughs> ik zou het uh, niet zo kunnen noemen. Ik, uh, ik doe dat elk jaar. Okay. Uh, maar... Uh... Natuurlijk, wat er voor het ogenblik gebeurd is, is meer dan Italië, is ook Spanje, is wereldwijd en heeft zeker wat de euro betreft te maken met de crisis, de eurocrisis die nu al ongeveer 18 maanden aansleept Wat zou er nou moeten gebeuren op dit moment om die markten weer een beetje ja, tot kalmte te krijgen? Wat de euro betreft is het vrij duidelijk. Uh, al de maatregelen die tot hier toe genomen zijn geworden, die hebben af en toe een beetje effect. Uh, denk bijvoorbeeld aan de maatregelen gisteren van de Europese Centrale Bank om uh, Spaans en Italiaans staatspapier op te kopen. Maar uiteindelijk wat de markten op zoek naar zijn, uh, wat de euro betreft is... Uh, een duidelijke beslissing van de Europese politieke leiders... dat er een economische, fiscale en politieke unie komt. Want de markten geloven niet dat je een euro kan rechthouden... Eh, die gestuurd wordt vanuit 17 verschillende regeringen... met 17 verschillende beleidsstrategieën en met 17 obligatiemarkten. Ja, en wat er nu gebeurt met het noodfonds... en wat u net al zei, het opkopen door de Europese Centrale ja. Bank... van die staatsobligaties, dat zijn eigenlijk een soort pleisters die geplakt worden. Dat zijn noodingrepen. Noodingrepen die gisteren absoluut nodig was hoor. Ik, critique, ik critiqueer absoluut niet de beslissing van Trichet om dit te doen. Het was absoluut nodig. Maar het is niet de eerste maal dat het gebeurt. Nee, maar hoe Goed kan je geleden de... ja. heeft men dat. Ja, ja, dat... In het verleden heeft men ook al veel uh, Grieks en, en Portugees... en staatspapier opgekocht voor ongeveer 80 miljard euro. Dus dat is een tijdelijke maatregel, maar geen blijvende ik nog nee, maar Mijn vraag is dan van inderdaad, hoe kan je die blijvende maatregelen... waar u voorstander van bent, hè, van meer een Europees centraal geleid economisch uh, beleid... hoe kan je dat dan afdwingen? Want Duitsland is tegen... en volgens mij staan ze hier in Nederland daar ook niet uh, bij te dansen. Nee, maar ik denk dat uh, zowel in Duitsland als in Nederland men stilaan begint te beseffen uh, dat als de euro uh, eronder doorgaat, dat dat uh, zeer nadelige gevolgen gaat hebben, voornamelijk voor de Duitse economie en voornamelijk voor de Nederlandse economie, uh, die uh, zozeer op die euro en op de op de voordelen daarvan is aangewezen. Dus de, de tijd is rijp, denk ik, om een, een echt gezamenlijk economisch bestuur in Europa tot stand te brengen. Dat is een bestuur waarbij juist Duitsland en Nederland uh, Zuiderse landen kunnen ertoe dwingen om economische hervormingen door te voeren die ze de voorbije jaren nagelaten hebben om te doen. En ten tweede komt het er dan ook op neer van een grotere discipline budgetair uh, op te leggen aan uh, die landen. En dat kan maar door een, een Europese aansturing. Dat kan absoluut niet wanneer het uh, de landen zelf zijn die daarover de vinger aan de knip houden. En wie zou dat dan moeten uh, forceren? Want het moet dan geforceerd worden gezien de huidige verdeeldheid. Moet dat dan uit het nou. Europees parlement komen of ergens anders vandaan? Wel, ik heb de indruk dat eerst en vooral de financiële markten dit nu aan het forceren zijn. Want men spreekt nu al over de uitbreiding van het noodfonds. Uh, stilaan begint men ook in te zien dat een euro-obligatiemarkt uh, absoluut noodzakelijk is. En het is inderdaad ook de bedoeling, zoals u aangeeft, van het Europees Parlement om met de discussie die we nu hebben over dit ganse pakket, over het uh, economisch bestuur in Europa, het been stijf te houden en tegen de regeringsleiders te zeggen, ja, nu kom je met meer hardere, meer indringende voorstellen op vlak van gezamenlijk economisch bestuur. Zo niet komt er geen overeenstemming met het Europees Parlement over dit pakket. Ja, dit is eigenlijk onder, van, vanuit de theorie onder druk wordt alles vloeibaar. Dan wordt dus waarschijnlijk ook het standpunt van Duitsland en misschien ook wel het standpunt van Nederland vloeibaar. Ja, dat Kijk, neem een voorbeeld. De, het Europese het, het noodfonds. Tot enkele maanden geleden zei Duitsland dat hij niet op de secondary market kon interveneren. Dus op de uh, markt waarbij die, aan, die obligaties verhandeld worden. Vandaag uh, op de laatste top heeft men beslist dat het toch kan. Dat zal op de secondary market komen. Vandaag zegt Duitsland dat het noodfonds niet kan opgerekt worden. Dat zegt Nederland ook, ja. Ja, maar als, als, als er mo verder moeilijkheden zijn met Spanje en Italië, zal het wel moeten opgerekt worden. En uiteindelijk, de enige goede oplossing is natuurlijk een Europese obligatiemarkt. Want op die manier kan je discipline uh, namelijk samen laten gaan met solidariteit. Je creëert meer solidariteit en dat zal de financiële markten overtuigen dat de euro wel degelijk een degelijke en stevige club is. En tegelijkertijd creëer je ook meer discipline. Want je kan landen zoals bijvoorbeeld Griekenland of Italië die onvoldoende hervormingen doorvoeren dan ook penaliseren door die uit, die Europese, die euro obligatie -macht. Maar u heeft het over dit noodfonds. Hè? De, onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager, heeft net een brief geschreven naar de Tweede Kamer. En daarin zegt hij, ja, je kan eigenlijk ook niet, het komt er eigenlijk op neer als een soort klein duimpje, uh, alle problemen op je schouders nemen. Want wij zijn eigenlijk een heel klein land. En als zo'n reus als Italië of Spanje, als we daarmee moeten bijspringen, dat kost gigantisch veel geld. Ja, maar kijk, uh, dat is niet uh, Nederland alleen die moet bijspringen. Het gaat over de eurozone. Als een uh, geheel met uh, Frankrijk en Duitsland uh, als trekkers. Dat is één. Uh, tweede, de uiteindelijke oplossing, daar ben ik het mee eens, is niet altijd dat noodfonds optrekken en nogmaals uh, uh, dat bedrag naar boven halen. Uiteindelijke oplossing zal een euro-obligatiemarkt zijn. En alle specialisten weten dat. En dat is ook wat de financiële markten aan het testen zijn. Volgens mij gaan de financiële markten door uh, met. Uh, de, de, de aanval, laten we toch maar zeggen, eh, vaak of speculatie. Eh, zolang eh, dat niet duidelijk is dat de Europese politieke leiders... een economische en fiscale Unie eh, in Europa tot stand brengen. Want de financiële markten geloven er niet in... Nee. dat je dus eh, één munt kan hebben en zeventien verschillende eh, beleidsstrategieën. Mm. En moeten die Europese leiders dan snel bij elkaar komen? Moeten ze een, een, een signaal nu afgeven? Nou, dat signaal hebben ze al enkele weken geleden eh, afgegeven. Toen hebben ze een aantal verbeteringen aangebracht... Ik denk dat het echt te weinig is en de eerste grote test komt in de komende weken wanneer tussen de Raad enerzijds, dus de lidstaten en het Europees parlement anderzijds, de onderhandeling wordt hernomen over het, over het Economic Governance Package, dus over het pakket over het economisch bestuur, waar het parlement eist uh, dat het de Europese instellingen zijn uh, die de zaken zouden besturen. En dat het niet meer de lidstaten zouden zijn die zichzelf moeten sanctioneren of penaliseren. Want dat werkt niet en dat is ook niet geloofwaardig. Meneer Verhofstadt, uh, ik dank u wel voor uh, uw verhaal. En uh, nog een goede vakantie daar in uh, Italië. Kiefer ja, ja. Ja, Verhofstadt was dat. André Menem is ondertussen binnengekomen. André, ja, uh, Verhofstadt heeft het over dat uh, de financiële markten eigenlijk ook een beetje de politiek aan het uh, testen zijn. Uh, hoe gaat dat testen vandaag? Nou, dat gaat in, in zoverre dat uh, de, de, de, de, de markt die, die, die, zitten, die zijn geplaatst door een hoop onzekerheid. En uh, de politiek biedt te weinig zekerheid. En dus dwingen markten vaak politici... Tot, tot uitspraken, tot stappen te zetten... die wel meer zekerheid brengen. Het probleem is alleen een beetje uh, dat het zowel aan de Amerikaanse zijde eh, het probleem... maar niet zeg maar, politiek helder wil worden. Want er staan kemphalen tegenover elkaar... en er zijn allerlei politieke belangen mee gemoeid. Maar in Europa natuurlijk de laken en pak. Ook daar 17 landen die met elkaar een oplossing moeten bedenken... voor een aantal lidstaten. En ja, dat, dat blijft gewoon een hele lastige. Je spreekt niet uit één mond. Nee, dat is wat Verhofstadt inderdaad ook uh, zegt. Hè. En Daarom komt hij tot de conclusie... de, de markten testen, eigenlijk de politiek. Maar um, hoe gaat die test uh, vandaag in zijn werk? Wat zijn de cijfers? De cijfers zijn in Azië dus lager. De koersen weer... Uh, de verliezen liepen wel terug naar het einde van de handel. De Japanse Nikkei-index is op een verlies gesloten van 1,7%. Heeft in het begin van de handel nog op min 5% gestaan. En in Hongkong staat de Hang seng index op dit moment op een verlies van zo'n 4%. En heeft op een gegeven moment aan het begin van de handel op een min 8% gestaan. Dus daar zie je de verliezen ietsjes teruglopen. Er komt iets wat meer rust, lijkt het wel in de markt. Het is natuurlijk dus de tweede dag. Het is soms ook een dag van bezinnen. Terugkijken. Hoe ver durf je nog gaan? Hoe bang ben je? Hoe bezorgd ben je? Uh, het zou zelden kunnen gaan gebeuren bij ons, natuurlijk in Europa: dat we met elkaar het verlies van Wall Street uh, ja, meenemen. Zeggen: jongen dat was een behoorlijk zwaar verlies. Moeten wij nu ook zo diep gaan? Uh, zijn wij ook zo bodemloos geworden? Of zien we wel ergens een, een, een bodempje liggen? Uh, wat, wat zeggen de eerste indicaties? Je wijst wel op een, op, een, op een lagere start. Wat niet verwonderlijk is met dat enorme verlies van Wolse die het, uh, achter de kiezen. Uh, Zo'n zo, zo rond de 2 Maar dat kan de komende half uur nog wat veranderen. Want nu zeggen maar we, die, die, die orders komen richting de markt. Worden als het ware in een bakje gelegd en gewogen, en dan weet je ongeveer welke kant het uh, zou kunnen opgaan. Ja, en als je Azië bekijkt, uh, dat is natuurlijk geen garantie voor dat het ook zo in Europa gaat, maar dat ging dus erg op en neer. Ja. Dat betekent ook gewoon een teken van onrust. De onrust, nervositeit, volatiliteit heet dat dan. Je hebt ook een, een speciale index, de VIX-index, en die meet de volatiliteit, dat de bewegelijkheid, en eigenlijk drukt dat de nervositeit van beleggers uit op de markten. Hoe snel verwisselen uh, aandelen van eigenaar, hoe snel stappen handelaar in de markt, dat ze allemaal, dat kun je allemaal meten. Er komt een index uitrollen. En die VIX-index is 50% opgelopen gisteren. Wat aangeeft dat de markt bijzonder nerveus is. En we zitten nu weer op het niveau van ergens in mei 2010. Met andere woorden, ten tijde van de crisis. Uh, hoogtepunt van de crisis, zeg maar. was, was, was de markt bijzonder nerveus. Ja. En nu zie je diezelfde nervositeit weer terugkeren. Ja. En is ook de verwachting dat vandaag weer de ECB zich zal uh, roeren? Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ik bedoel, gisteren waren de eerste tekenen dat de ECB zich roed op de obligatiemarkt. Aanwijzingen hebben we niet alleen, maar dat er dus iets gebeurt... dat die, die, die rentes op die staatsobligaties daalden, wat een gunstig teken is... want dat maakt dat het geld minder duur is voor die landen, Italië en Spanje. En men vermoedt dat het uh, met zoveel, uh, zeggen we, zo, zo snel daalde... dat er wel een grotere partij in de markt geweest moet zijn om dat te doen. Uh, en ja, dat zou zomaar weer kunnen gebeuren vandaag door de ECB. Het wordt een spannende dag opnieuw op de beurzen. André Meijnema, hij volgt het voor u hier op Radio 1 de hele dag. Straks spreken we een Nederlandse die al jaren in de Britse wijk Tottenham woont. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie zit Kees Quax. Er staat file bij Amsterdam op de A10 voor Amstel 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda zorgen de werkzaamheden voor vertraging. Voor het plein 4 kilometer... Een ongeluk is de oorzaak van de file richting Hoek van Holland... op de A20 bij knooppunt Ketelplein 3 kilometer. Dan een tweetal wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zolle. De afsluiting tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. Dat is een gekantelde vrachtauto. Het verkeer kan omrijden vanaf klopend Hoevenlaken via de A1 en de A50. In het zuiden een afsluiting van de N65 Den Bosch-Tilburg. Die weg is dicht tussen Kromvoort en Helvoort. Dat is na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden vanaf Klopend Vught richting Tilburg via de A59 en de N261. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een verslaggever van Sky News ging gisteravond de straat op in zijn eigen wijk Londen. En hij zag hoe tientallen jongeren de ramen van winkelpanden intrapten... en televisieschermen van de muren probeerden te trekken. Dit well, is Lavender Hill in uh, Junction. zoals je kunt zien, young mensen zijn allemaal young from of them very young smashing in the windows here of Wimpey just over the other side Loudbrooks, headmaster's hairdresser as well and from where I'm standing here on Clapham Junction I cannot see one policeman at all. Er helemaal geen politieman daar zo bij die rellen. Alexandra Seevoking is journalist en woont al jaren in het Londense Tottenham. Maar zaterdag die eerste rellen begonnen. Wat heb je van die rellen meegemaakt? Wat heb je gezien? Ehm um, nou, er zijn gewoon ontzett, grote groepen eh uh, 2.300 man. Die, uh, die in eerste instantie begonnen met de rellen. Um, het, was, het was heel gespannen. Um, mensen proberen gewoon uit de buurt te blijven, maar de groep verspreidt zich heel snel. En nou, um, wat er nu gaande is, zijn allemaal kleine groepen. Die, uh, je ziet ze, 20, 30 man. Um, opeens uh, vallen ze een winkel binnen. Uh, rennen met alles wat waardevol is weg en, uh, en, en, en vertrekken weer. Het gaat echt alleen maar om de plunderingen nou... Het is een uh, soort overval, als het ware. Ja, het is een soort overval. Het begon met een uh, met een oprecht protest. En uh, het is nu gewoon een ordinaire diefstal en, en geweldpleging. En heerst te veel angst in de weg. Uh, ja, ontzettend veel. Um, het is na vannacht uh, neem ik aan, alleen nog maar erger geworden. Het loopt gewoon ontzettend uit de hand. En um, het sentiment dat de politie niet genoeg doet. Um, het is niet echt iemand die, die leiding geeft op het moment. Um, er wordt geen gevoel van veiligheid gecreëerd. Winkels wordt gevraagd door de politie om gewoon... of dicht te blijven of vroeg dicht te gaan. Mensen beschermen hun eigen winkels. Um, met uh, honkbakknuppels uh, staan ze voor de deur en, en vrienden. Dus ja, het, het is gewoon het is een beetje een gekke huis op het moment. Ja, wat, wat, wat voor wijk is dat eigenlijk, normaliter gesproken, Tottenham? Uh, uh, Tottenham is een, een arme, multiculturele wijk. Um, het is echt ontzettend arm. Veel kinderarmoede... Ontzettend veel werkloosheid. Um, en scholen zijn heel slecht. Dus uh, ja, het, het is een wijk waar dit gewoon makkelijk had kunnen gebeuren. En um, wat je ook zag in eerste instantie, de wijken waar het, uh, waar het naar, um, naar verder um, verbreidde. Dat waren wijken met eenzelfde soort demografie in Oost-Londen en Zuid-Londen. Dat is nu wel aan het veranderen. Um, maar... Daar komt ook bij dat, um, dat veel van de rellen nu op zich niks meer te maken hebben... met um, de woede tegen de politie uh, die in eerste instantie de trigger was. Ja, nou Dat is hetgene wat ons uh, buitenstaanders hier in Nederland nog het meeste verbaast... dat het als een soort uh, inksvlek zich lijkt te verspreiden over, uh, over Engeland. Ja, absoluut. Ik denk um, dat veel uh, optimisten nu denken van de politie doet niks. We komen er meer weg. Um, daar wordt een winkel uh, geplunderd. Uh, laten we een nieuwe televisie halen... Um, en dat is ook een beetje de, de, zeg maar de woede van de, de gewone mens... die niks met de rellen te maken heeft. Want waarom, waarom doet de politie niks? En ja, nou, er zijn natuurlijk twee redenen voor. Um, eentje is gewoon, ze kunnen niks doen... want er zijn zo ontzettend veel kleine groepen... ze kunnen niet zo snel ver, uh, um, zich verplaatsen als, als korps zijnde. Um, er wordt vaak op, op sociale media, vooral met Blackberry-messaging... wordt afgesproken, snel in en uit... Um, het andere is gewoon dat de Engelse politie traditioneel gezien gewoon, het klinkt raar, uh, aangezien de aanleiding, maar minder geweld gebruikt uh, dan uh, zijn Europese um, partners. Ja. Um, en dat is nu ook een van de dingen, zeg van, er is, is nog nooit een waterkanon bijvoorbeeld gebruikt hier in, uh, in Engeland. En um, wat je ook ziet bijvoorbeeld op Twitter en wat mensen ook zeggen van, waarom, waarom nu niet? Waarom nu niet? Waarom, en waar is het leger? Waar is de leiding? Het zijn echt drastische maatregelen die nu nodig zijn. Kan ik begrijpen. En, en als je daar dan. Uh, ja, je zit daar dus middenin. Um, wil je daar nog wel blijven wonen dan? Of stel je uh, zo'n vraag niet op zo'n moment? Nou, um, ja, kijk. Ik woon hier al heel lang. Um, het is een beetje een volksbuurt. Het, het is gelijk met de jaren. Dus er wonen natuurlijk ook ontzettend veel mensen die absoluut niks met die rellen te maken hebben. En het is gewoon. Het is gewoon jammer dat, dat je nu bang moet zijn. En natuurlijk hangt het vanaf hoe lang het doorgaat zo. En. Ja, ik ben natuurlijk ook bijvoorbeeld, um, fysiek uh, is mij niks aangedaan. Um, dus ja, als, da als dat gebeurt, misschien dat je er verandert. Um... Dan denk je er misschien anders over, inderdaad. Ja, precies. ja. Het is nu knikkende knieën. Nou, ik wens je sterkte daadsel. En ik hoop dat voor, voor je dat uh, relatief snel ophoudt. Dank je wel. Alexander Zeesvalking woont dus in Tottenham. We gaan nog verder over praten met uh, Anjan van der Horst. Aja, want ja, ik vroeg het net ook al eventjes aan Alexander. Hoe kan dat nou in vredesnaam zo uit de hand zijn gelopen? Maar ik vond het wel interessant wat Alexandra zei over die waterkanonnen bijvoorbeeld. Waarom worden die niet ingezet? Eh, er is ook een reden voor, want de een, het enige politiekorps in dit land... dat waterkanonnen ook wettelijk mag gebruiken, is de Noord-Ierse politie. En er wordt ook dus gekeken... Naar Noord-Ierland moeten we misschien niet wat Noord-Ierse tactieken gaan toepassen in Londen. Dus de, de Londense politie is, zoals Alexandra zei, veel meer gebonden. Kan veel minder geweld gebruiken dan bijvoorbeeld in andere delen van Europa of in uh, Noord-Ierland. Waarom gebeurt dit? Ja, uh, de achtergrond, uh, de aanleiding weten we. dat Die schietpartij ja. van de jongen. Uh, maar ja, je kan je afvragen of het daar nog echt mee te maken heeft. Alexandra zei het zelf ook al. Want we zien nu bijvoorbeeld ook rellen. In uh, wijken die we niet als achterstandswijken aanduiden. Bijvoorbeeld Camden of uh, Clapham of Notting Hill. Dat is zelfs een hele zieke wijk. We, we horen nu ook verhalen dat de onrust uh, zich verspreid heeft naar andere delen van het land. Nou, we hoorden al Liverpool en Birmingham. Maar ook bijvoorbeeld in het toch wel rijke graafschap... Kent in Gillingham, Rainham, waar uh, ja, dingen in brand zijn gezet. En dat zijn niet de plekken waar je dit soort onrust zou verwachten. Dus het lijkt in veel gevallen ook echt copycat-gedrag. En, ja, en je kan je ook voorstellen, als je live op televisie ziet... dat winkels geplunderd worden, huizen in brand gestoken, de politie die toekijkt en niets doet... veel jongeren die denken, weet je wat, er gebeurt niks... laten we ook uh, een, een kans nemen en dit gaan doen. Ondertussen zijn uh, diverse politici teruggekeerd van vakantie. De minister van Binnenlandse Zaken, de burgemeester van Londen... en ook de premier Cameron. Heeft hij al wat van zich laten horen? Nog niet van zich laten horen. Die is een paar uur geleden geland in, uh, in het holst van de nacht in Londen. En die zal uh, binnen enkele uren een uh, crisisoverleg... een zogeheten COBRA-meeting uh, voorzitten. Uh, dat is het kernkabinet die altijd uh, bijeenkomt als het uh, mis is. Nou, Het is duidelijk dus mis... Er zijn ook veel politiechefs aanwezig. Niet alleen die van Londen, maar ook uit alle omringende gemeenten. En De reden daarvoor is dat Londen heel veel versterkingen heeft gekregen... uit andere delen van het land. 1700 agenten alleen al gisteren zijn aangekomen om ze hier te helpen. Ja, en ze gaan toch proberen om een grip te krijgen op de situatie. Want zoals Alexandra ook al beschreef... er is veel frustratie bij de plaatselijke bevolking. Uh, die vinden dat de overheid te weinig doet. Dat ze leidzaam toekijken... En uh, niet te doen tegen die, al deze plunderaars en brandstichters. Veel bewoners die dus ook het heft zelf in eigen hand nemen. Uh, die hun eigen winkels uh, beschermen. Uh, burgerwachters samenstellen. En we zien ook uh, andere acties. Hè. Er is een website begonnen. Cleanupriots.co.uk. Waarin mensen opgeroepen worden om de boel op te ruimen. En bijvoorbeeld in hackney komen nu mensen samen met uh, vuilniszakken en dergelijke om de rotzooi op te ruimen. Dus er zijn ook wel positieve initiatieven vanuit de uh, lokale gemeenschap te bespuren. Dankjewel, Arjan. Arjan van der was staat vanuit Londen. De NOS Radio Route. Het Radio 1 duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Mark Hamer. Voor de radioroute ben ik vandaag op bezoek bij Rosalie Wilson en Diederik van Tiel. Ze zijn een eigen bedrijfje begonnen. Ze werkten bij grote banken. Ze zeiden twee jaar geleden in het middelpunt van de crisis... weet je wat, we beginnen voor onszelf. En ze hebben een financiële matchmaking site... I open. Nou, wat het precies is, uh, inhoudt is dat ze onder andere onafhankelijke adviezen geven over hypotheken. En ik, ik schuif even aan, want uh, een, een heel gesprek hier over de maatregelen die genomen zijn door de overheid. Kijk, ja, een van de adviseurs bent, dat ben jij? Ja, klopt ja, maar Frank. Wat betekent dit nu allemaal? Want de overdrachtsbelasting is, is omlaag gegaan. Maar uh, we zien ook dat er strengere regels zijn gekomen. Ja, dat klopt. Ja. De politiek die heeft er niet zo heel veel verstand van. Daar klagen eigenlijk alle vakgenoten over. Um, vaak is het nog een de tijd. En je ziet nu ook dat ze een tijdelijke maatregel invoeren. Tijdelijke verlaging van de overdragsbelasting. Nou, je kunt je afvragen wat er dan volgend jaar gebeurt... He, als het weer teruggedraaid wordt. Dus wat er zou moeten gebeuren... er zouden structurele maatregelen moeten, moeten komen. He, en niet van die incidentele die steeds uh, een periode duren dan. He, om die huizenmarkt bijvoorbeeld echt, uh, echt weer van de grond te krijgen. Ja, Diederik, een van, de, een van de oprichters van, van EyeOpen. Je bent samen met Rosalie hier uh, aan begonnen... Ja, en die te weten, ja, of misschien ook wel midden in die crisis... dat dat zo'n probleem met die hypotheken zou kunnen zijn. Nou, toen wij begonnen was, zat de huizenmarkt al enigszins op slot. En dat is het laatste jaar eigenlijk alleen maar uh, groter geworden. Uh, maar toch is uh, de aanschaf van een hypotheek, of het aanschaf van je woning waarvoor je een hypotheek nodig hebt... een van de belangrijkste financiële beslissingen voor een consument. Hè. Het heeft de meeste impact op je financiën. Daarom vonden wij dat toch het product om mee te beginnen. Omdat we daarmee kan, kunnen laten zien hoe het ook anders kan. We zitten hier nu op de, op de, grote, de, de, de grote zaal, zeg maar, waar de computers... Zullen we even lopen naar jullie? Uh, jullie hebben een eigen kantoortje hier. Deze week, Mark Hamer. Op zoek naar de veerkracht van Nederland. Er staan hier heerlijke fortuizen waar je ook op kan zitten. Maar wij gaan even aan, uh, aan, aan de tafel, uh, bij de tafel zitten. We hoorden het al een van jullie medewerkers zeggen. Ja, wat de overheid doet, is eigenlijk niet zo slim misschien. Wat echt iets van Nederland is, is dat uh, de Nederlandse overheid vindt dat ze de consument moet beschermen. Nou ja, ze, ze beschermen het systeem, want volgens mij is de hele crisis begonnen. Juist omdat er van te makkelijk hypotheken werden verstrekt. Ja, dat, dat klopt. Hè. Dat was in, in Amerika het geval. Um, daar, daar zijn ook veel te makkelijk hypotheken verstrekt. Uh, niet alleen hypotheken, daar gingen, er werden echt veel te makkelijk leningen verstrekt. Hè. De Amerikanen hebben gemiddeld vijf creditcards die helemaal vol, uh, vol gebruikt zijn. En wat er vervolgens gebeurd is, is dat die leningen in pakketjes zijn verhandeld. Nou, en daar ging het verkeerd, omdat niemand meer wist hè, wie welke hypotheek nu eigenlijk had. Maar slaan we nu allemaal door in de regulering? Nou ja, dat zie je natuurlijk altijd. Uh, hè, dat, dat, dat als er ergens een keer een brand uh, woedt... dat er uh, ontzettend veel extra bluswater uh, overheen gegooid wordt... om uh, de boel onder controle te krijgen. Uh, aan de ene kant uh, is dat in bescherming van de consument. Aan de andere kant, dat moeten we ook niet vergeten... Uh, komen er ook Europese richtlijnen nu op uh, Basel III noemen ze dat... Op, uh, op het gebied van de financiële instellingen... dat die ook steeds minder speelruimte krijgen... om echt goede dingen te doen voor, uh, voor consumenten. Dus al met al slaan we door en uh, het is een soort uh, klepel van een, van een startklok... Eh, die van links naar rechts uh, gaat. Ja. Maar uiteindelijk, voor jullie zelf, als bedrijf, net startend... ook in die hypotheekmarkt, een onzeker iets... Nou, in die zin is het niet onzeker, omdat consumenten juist heel hard advies nodig hebben... en moeten weten welke keuzes ze zouden kunnen maken. En dat is wat wij ze bieden. Dus ik denk dat er juist voor ons een enorme kans ligt dus wat in dat betreft deze roerige markt. Juist, het kan bijna niet ingewikkeld genoeg zijn. Ja, nou ja, in die zin. Wij willen het graag makkelijker maken... en helderder en onafhankelijker en transparanter voor die consument. En ja, hoe moeilijker de markt wordt, hoe groter die uitdaging is, ook voor ons... Jullie zijn twee jaar geleden echt helemaal gestart. Het draait nu sinds een halfjaartje ook met personeel erbij. Ja, wanneer zeggen jullie nou, ons bedrijf is helemaal geslaagd, is een succes? Nou, ik denk als wij uh, doodgaan. Uh, dit is echt een, een levenswerk wat wij willen doen. Uh, wat we, hè, de, de missie die we hebben is om het financieel analfabetisme de wereld uit te helpen. Om consumenten overal ter wereld ook echt te helpen... met het maken van de slimste keuzes voor hun geld... Dat begint nu in Nederland. Um, dat gaan we eerst hier goed, uh, goed neerzetten. Um, maar ja, dat is de eerste stap. En, uh, Sky is the limit, hoor ik hier. Gaan nou, de wereld over. We uh, <laughs> dat, dat is wel de droom, ja. Dat is wel de droom om, uh, ja, om, om, om deze wereld te helpen aan uh, betere financiële keuzes voor consumenten. Dus het begin, dat hebben we meegemaakt. Het begin maken we nu mee, absoluut. Oké, okay. succes jullie. Dank je wel. De LOS Radioroute.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 Rellen breiden zich uit in Engeland en rode cijfers op de Aziatische beurzen. Het is twee over half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Vannacht opnieuw hevige rellen in Engeland. Losgeslagen jongeren plunderden en staken gebouwen en auto's in brand. De rellen in Londen hebben zich inmiddels uitgebreid. En voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig geweest. Die onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Volgens deze boze buurtbewoner zijn de jongeren alleen maar uit op plunderingen. In Tottenham, this ain't about having fun on the road and busting up the place. Get real. Do it for a cause. If we're fighting for a cause, let's fight for a fucking cause. Because we're not all gathering together and fighting for a cause, we're running down front locker in a TV shoot. De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie in Italië afgebroken en vormt een crisisteam. De beurzen in Oost-Azië zijn zoals verwacht met verliezen gesloten. Maar de klappen vielen mee. De Japanse Nikkei-index leverde 1,68 in. En Hongkong is nog open. Daar staat de Hang Seng-index nu op ongeveer 4 in de min. Volgens economieredacteur André Menema hebben de negatieve cijfers vooral te maken met het gebrek aan vertrouwen.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 In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5 lager. In een toespraak probeerde president Obama de beleggers gerust te stellen. Volgens hem zal Amerika altijd een triple-A-land zijn. No matter what some agency may say... we've always been and always will be a triple-A country. For all of the challenges we face... we continue to have the best universities... some of the most productive workers... the most innovative companies... The most adventurous entrepreneurs on earth. Maar veel hebben zijn woorden niet geholpen. De Nasdaq verloor zelfs bijna 7 procent. De staking van luchtverkeersleiders in Duitsland gaat vandaag niet door. De luchtverkeersleiders wilden de hele ochtend staken. Maar de rechter stak daar een stokje voor zich... buitenlandredacteur Aleid Steenman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 En de luchthaven bij Rotterdam heeft vanochtend een tijdje last gehad van een stroomstoring. Het vliegveld had een noodaggregaat ingeschakeld, waardoor reizigers nauwelijks vertraging hebben opgelopen. Zo'n duizend huishoudens in Rotterdam-Noordwest zaten ook zonder stroom. En de oorzaak was volgens net beheerder Stedin een kapotte kabel. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. De temperatuur ligt rond 14 graden.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 Op de A28 Utrecht-Amersfoort, tussen utrecht Uithof en Soesterberg, 2 kilometer vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrop is dicht. Richting Zwolle staat 2 kilometer bij Amersfoort-Vathorst. En op de A44 Den Haag-Amsterdam, tussen Voorhout en Warmond, 2 kilometer. 10, 15, 20?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 De NOS, het Radio 1-journaal. We twitteren. NOS Radio 1, dat is ons twitteradres. En we zijn natuurlijk ook te beluisteren via nos.nl, de site op internet. Alarmcentrales krijgen meer medische hulpvragen van Nederlanders op vakantie... dan in voorgaande jaren. Daar gaan we over praten met Sandra Vermeulen van SOS International. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel medische hulpvragen heeft u ten opzichte van vorig jaar meer binnengekregen dan? Nou, wij hebben 500 meer hulpvragen binnengekregen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar... En uh, dat vonden wij een flinke toename. Ja, want als we dat in percentages uitdrukken, wat, hoeveel dat, is dat dan? Dat is een toename van 13 procent. Dat is nogal een, een forse toename. Wat, wat, wat voor soort medische vragen krijgt u dan? Nou, wij krijgen uh, allerhande medische vragen. Wat wij op dit moment zien is dat vooral de ongevallen en terugroepingen naar Nederland... dat die zijn, uh, zijn gestegen. Ongevallen ten gevolge van mensen die uitglijden of, of auto-ongelukken? Ja, nou, wat wij zien is dat het uh, hoofd- en beenletsel uh, voornamelijk uh, toeneemt. Dus, uh, dus dat zijn de twee uh, zaken die, uh, ja, waar mensen meer last van hebben op vakantie. En hoe kan dat? Dat, uh, uh, ja, dat ligt natuurlijk uh, aan situaties. Een ja. ongeval zit in een klein hoekje natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, hoe het ongeval uh, plaatsvindt, uh, die oorzaak, die, uh, die meten wij niet. Uh, wij weten alleen dat mensen dus op dat moment contact opnemen... met hun alarmcentrale, in dit geval SOS International. En, uh, en wij hen helpen om uh, in het geval van een ongeval uh, de juiste hulp te krijgen of een terugroeping zo snel mogelijk terug naar Nederland. Nou ja, ik, ik lees in, in de metro van vandaag dat een mogelijke verklaring voor die stijging zou zijn... dat heel veel mensen door het slechte weer kiezen voor zo'n last-minute-reis. Nou, wat wij eh, naast de stijging van de medische meldingen zien... is dat eh, mensen met eh, pechhulp eh, zich minder melden op dit moment. Dus in die zin eh, kunnen wij ook wel zien dat er eh, waarschijnlijk meer mensen... het vliegtuig eh, nemen op vakantie dan, eh, dan de auto... Dus dat, uh, ja, dat is ook iets wat wij uh, terugzien. En dan kunt u ook in die cijfers zien dat het uh, waarschijnlijk niet vanuit België is, maar waarschijnlijk andere landen. Wat voor landen zijn het dan? Ja, in Turkije is uh, op dit moment uh, hoogst aan toegenomen meldingen. Uh, 30% meer meldingen krijgen wij vanuit Turkije. Ook Egypte is een land waar wij meer meldingen vandaan krijgen, en Spanje en Griekenland. En wij zien ook inderdaad een, een afname van uh, nou, bijvoorbeeld België, meldingen uit België of Zwitserland. Uh, mm -hmm. En u kunt iedereen uh, goed helpen? Wij kunnen iedereen goed helpen. Ja, het is heel belangrijk dat iemand uh, altijd contact ontneemt met de alarmcentrale... als er iets in het buitenland uh, gebeurt. Uh, omdat de alarmcentrale sowieso advies kan geven vooraf. Maar zeker ook uh, voor kan zorgen dat hulp uh, uh, ja, goed geboden kan worden. Of als men zo snel mogelijk terug naar Nederland wil, dat kan uh, verzorgen. Oké, okay, mevrouw Vermeulen. Sterkte er verder bij. Ja, hartelijk dank. Sandra Vermeulen van SOS International oud Nancy Wake is overleden. Wake was misschien wel de meest gezochte verzetsvrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze overleed zondag in Londen op 98 jarige leeftijd. Voor haar rol in het Franse verzet kreeg ze na de oorlog hoge onderscheidingen. Zelfs zij ze weet altijd dat de omstandigheden en haar vaderlandsliefde haar dwongen tot de verzetsdaden. I see that I've made certain mistakes. But then when I've investigated it, I've realised that it was because er something had happened. En ik had het moeten doen. Ik ben loyal aan mijn land, aan mijn mensen. En dat is het. Dat is alles wat ik kan verwachten. David Barnau van het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft deze vrouw gedaan allemaal eh, tijdens de oorlog? Nou, ik ben de, na de inval van... Ze, ze, wonen, ze, ze kwam oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Er is geboren, maar ze is uh, in de jaren dertig naar Europa gegaan. En ze woonde toen de Duitsers binnenvielen in... Uh, Marseille. Nou, dat gedeelte is in het begin onder de visie Frankrijk gevallen. En toen is ze begonnen met het helpen van uh, uh, krijgsgevangenen die proberen te ontvluchten. En dat ontwikkelde zich langzaam. Ja, je begint met weinig en het wordt meer en meer en meer. En dan zit de, zitten de Duitsers flink achter eraan en dan ontsnapt ze zelf uh, richting, uh, richting Engeland. En daar heb je dan het gevolg. Daar is iemand die goed Engels spreekt, die Frankrijk goed kent en ze krijgt een opleiding en ze wordt per parachute... Uh, komt weer terug in, uh, in Frankrijk en moet daar uh, coördineren... tussen de, het, uh, de lokale verzetsgroepen en Engeland... die die verzetsgroepen van wapens voorziet en instructies en zo. Ja. Het was, uh, althans door de Gestapo, uh, werd ze de Witte Muis genoemd. De Wijze Muis. Uh, waarom eigenlijk die bijnaam? Geen idee. Ze heeft ook nog andere bijnamen. Kijk, mensen hadden zelf ook natuurlijk schuilnamen wij zijn ook Madame André of Witch of Hilen, maar ze heeft deze naam ook gebruikt uh, in een um, autobiografie van een, uh, een jaar of twintig geleden. Ja, en ze werd uh, op de hielen gezeten. Uh, hebben de Duitsers haar ook uh, daadwerkelijk te pakken gekregen? Ze is, uh, ze is op een gegeven moment is ze vier dagen gearresteerd geweest. Dus of. Uh, kijk, bij, bij de, de verhalen rond verzetsmens moet je altijd een beetje, een beetje voorzichtig zijn. Het kan best zijn dat ze op dat moment absoluut niet de meest gezochte uh, verzetsstrijder was. Want anders hadden ze de, in, na die vier dagen waar ze wel achtergekomen wie ze was... Um, maar ja, ze heeft het altijd dat zichzelf ook de dans uh, ontsprongen op uh, knappe wijze. Ja, want um, ik, ik, ik had het in het begin al voor echt uh, iemand ja, die uh, misschien wel de meest gezochte vrouw was. En, en dat was ook iemand die bijna ja, mythische status, uh, in ieder geval na de oorlog, uh, aangemeten kreeg. Ja, ja, en, en dat en... zie je ook. Uh, er is een, uh, ik heb een bio biografie over uh, gelezen uit 1956. Ja, dat is nog echt het ouderwetse A, ah, het, uh, het Frankrijk. Uh, uh, uh, allemaal, alle mannen en vrouwen uh, drinken een glas en gaan de Duitsers te lijf. Uh, collaboratie bestaat nauwelijks. En zij is werkelijk een, een super superheldin. Die, uh, ja, die, uh, die verzet mensen, vertrouwen natuurlijk zo'n vrouw niet. Maar ja, ze weet ze allemaal onder tafel te drinken. Nou, dan is ze de grote baas. Uh, ergens is ook een verhaal dat ze 800... Kilometer moet fietsen om uh, iets voor, uh, voor een zender te bemachtigen. Ja, 800 kilometer fietsen in Frankrijk, dat is ook een geweldige prestatie, natuurlijk. Ja, dat ben je van en, de Weer van Noorden En dat stapelt zich op, natuurlijk. En dan, word je, ja, dan worden de mythes groter en groter. Ja. Wat heeft ze trouwens na de oorlog gedaan in haar latere leven? Uh, nou, zoals met veel van die mensen is voor de Engelse dienst gaan werken. Oké. Okay. <laughs> ja. En ze heeft nog geprobeerd in, in Australië, niet in nieuw zeeland maar in Australië... om in het parlement te komen. En dat, dat is al de mislukt. Dat heeft ze drie keer geprobeerd. Maar daar had ze het bijna net. Ja. En, uh, nee. Net niet. En <laughs> ze is dus overleden. Ik dank u wel dat u met ons heeft uh, stilgestaan bij haar overlijden. We hadden het dit over Nancy Wake. Straks, het wordt een spannend jaar. En dan hebben we het over Tialf, het schaatsstadion. Kees Prax zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Snel, het lijstje loopt snel leeg met files. Er staan er nog een paar. De A4, Vlalingen-Hoogvliet, bij knoppen Benelux 4 kilometer. Richting Hoek van Holland op de A20, tussen knoppen Kleinpolderplein en knoppen Ketelplein nog 3 kilometer. De A44, vanaf Den Haag naar Amsterdam, 3 kilometer bij Warmond. En daar staat een auto met pech. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Fysiotherapie via de computer, medicijnen afhalen bij een automaat... en via een scherm contact hebben met een arts. Almere is innovatief als het gaat over het gebied van de gezondheidszorg. En het moet ook, omdat Almere stevig verwacht te groeien de komende jaren. Trudy van Rijswijk neemt ons deze week mee naar de nieuwste snufjes in de zorg. Vandaag is ze bij de mensen van de zorggroep Almere... de enige eerste lijnzorgorganisatie in die plaats. Buig door knieën bij het zuigen onder stoel en tafel.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 En hier is een automaat bij mijn meneer Biemond, apotheker. Nou, we kunnen hier dus een recept induwen. Klopt. Voor ons zien we een touchscreen en kunnen we een uh, menu kiezen uh, om ofwel herhaalrecepten uh, op te halen... of echt met een recept, als je net van de dokter komt, uh, hier aan te komen. En Dat kun je laten inscannen door een apothekersassistenten en die kan dat voor je afhandelen. Je kunt hier een nieuw recept invoeren en dat is apart, want het kan nergens. Dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. In heel Nederland niet. Kom op, we gaan. Ik heb een receptje gemaakt voor uh, paracetamol. Dat is het belletje om onze assistenten te waarschuwen. Goedemiddag, ik uh, heb een recept van de dokter gekregen. Ik ga dan ondertussen de scanner even activeren. Ja, hij eet hem op. Ik zie wat erop staat. Uh, de allereerste vraag, bent u meneer Biemond? Ja, dat klopt, dat ben ik. Uh, ik zie dat de robot deze medicijnen voor u in voorraad heeft. Die gaat het momenteel even pakken.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 Morgen een nieuwe aflevering van de gezondheidszorg in Almere. En dan hoort u opnieuw onze verslag Rudy Trudy van Rijswijk. In 2003 werd Jarko Nieweg aangesteld als directeur van Tielf... om een dreigend faillissement te voorkomen. Dat lukte, maar inmiddels is de schaatsstempel zo verouderd... dat de baan haar internationale status dreigt te verliezen. En als dat gebeurt, komen er na 2013 geen EK's en WK's meer naar Heerenveen. Inmiddels wordt er door betrokken aan de weg getimmerd... om nieuwbouwplannen te realiseren. Kosten 100 miljoen euro niet weg is onze gast vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat faillissement dat is, uh, is geslaagd. Maar is dit nu een operatie geslaagd geval dat je een patiënt overleden? Nou, zo, is het, zo erg is het niet. Maar de patiënt ja, heeft wel een nieuw infuus nodig. Ja, ja, ja want um, ik, ik zeg wel, anders komen er geen EK's en WK's meer. Is het echt zo erg? Nee, nee, nee. Dat is dat te achter... fors aangezet? Dat, dat moeten we niet overdrijven. En natuurlijk, eh, Thialf eh, is, is een oud stadion. 25, 26 jaar staat het er nu. Het eh, behoeft eh, een behoorlijke renovatie. Of ze moeten kiezen voor, eh, voor een grondige nieuwbouw. Nou, waarom is, is, is het nodig dat Thialf wordt opgeknapt? Nou, puur vanuit de economie is het zo... dat dit stadion niet zo door kan blijven gaan... omdat het energieverbruik gewoon te hoog is. Het is een energieslurper... Ja, ja. Dus, uh, toen ik kwam was de energienota ongeveer 3,4 ton. En nu 1,1 uh, miljoen. En ja, als dat zo doorgaat, dan, uh, dan is het een zelfvervulling prophecy. Ja, en dat heeft niks te maken met de gestegen olieprijzen? Dat heeft daar heeft alles Deels heeft het daarmee te maken, maar ook doordat wij veel meer ijs hebben. Veel langer ijs, veel meer voor topsports. Top langer ijs moeten maken, zowel voor lange maanden als voor short track. Langer ijs, dat betekent meer ja, maanden van het jaar. Meer ijs? Maanden. Ja, ja, ja. is toch ja, ja, ja, ja, 400 ja, meter. Nee, nee, dat we elkaar goed begrijpen. Ja. Ja. Dus daar heeft het mee te maken? Ja, heeft het. Uh, ja. Ja, en heeft het nog met andere uh, uh, zaken te maken? Nou, kijk, uh, het is ook zo dat uh, wij in deze hal uh, ja, moeilijk de temperatuur kunnen maken... de boventemperatuur, de luchttemperatuur, uh, voor de schaatsers, wat zij aangenaam willen. Ze willen graag zo'n zo, zo 14 graden. Nou, dat uh, is in deze hal is dat bijna ondoenlijk. Dan zou de energie extreem worden. Waarbij ik ook moet zeggen, ook in de nieuwe hal... Uh, ja, alles heeft zijn prijs. Als men dat allemaal wil, dan zal men er ook voor moeten betalen. Ja, want ik zei 100 miljoen euro... maar als je nog veel meer snufjes wil, kost dat nog meer? Nou, dat het gaat uiteindelijk om de exploitatie. Uh, afgezien van 100 miljoen, want dan moet je wel heel veel subsidie krijgen. Je moet ook zorgen dat, uh, dat de, de exploitatie dan, dan gezond is. En als de topsporters dit soort eisen stellen... dan zal de KSB ook de eisen, de, ook, uh, ja, de, de invulling moeten geven... de financiële invulling, dat uh, die extra kosten betaald worden. Ja, daar hoor ik een lichte kritiek op, de Schaatsbond. N nou, misschien, misschien wel iets meer dan licht. <laughs> uh, ja, kijk, nou, ik... ik dat begrijp ik wel. De schaatsbond heeft natuurlijk ook beperkte middelen. Maar het, is, ja, het dreigt een dure sport te worden, laat ik het ja. ook zeggen. En dan, dan zal men daarvoor moeten betalen. En de topsport, de, de, de sponsorploegen, ja, die gaan ervan uit... dat de faciliteitsbeheerder dat maar moet leveren. Maar ja, er zal toch eerst geld moeten komen voordat uh, dat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Ja, wat, wat betaalt de KNSB nu? Nou, dat varieert een beetje... De totale nota van de KSB is ongeveer 700.000 euro. Maar waarvan 250.000 euro aan trainingsactiviteiten. En de rest is voor het huren van het stadion tijdens grote evenementen. Ja, maar is dat allemaal zeker? Want er is ook wel eens een discussie geweest van... Ja, moeten dat nou allemaal altijd naar Heerenveen? We hebben nog meer schaatsbanen in Nederland. Ja, ik, natuurlijk wil men graag spreiden. Maar... Laat er geen misverzanden op bestaan. Dat kan in Nederland maar één topsportbaan zijn. En daar zullen ook de evenementen naartoe moeten. Als men dat niet doet, ja, dan is het helemaal einde oefening. Ja, dan kan je het beter uh, meteen sluiten, het uh, stadion. Ja. ja. ja. ja. Maar, uh, en, en, en verder zouden ze nog meer bijvoorbeeld, trainingsfaciliteiten moet, uh, moeten huren? Nee, nee, de, de, de trainingsfaciliteiten, uh, daar gaat het in eerste instantie om. Maar nogmaals, als er geen wedstrijden komen, dan, dan heb je aan een stadion niks. Ja. Is Tialaf is, is, is eigenlijk nog wel belangrijk voor de schaatsers? Ja, ik vraag het hierom. Ik uh, sprak vorige week Gerard Kemkers En die zei, uh, dat vond ik wel heel geinig, die zei... We hebben een hele nieuwe baan ontdekt in, uh, in Minsk, in uh, Wit-Rusland. En dan kan je ook uh, heerlijk trainen. En uh, Tialaf ja, uh, in, in, in dan? Ja, ook. Alleen, eh, wij hebben deze zomer hadden wij drie weken zomereis. En ja, daarna gaat men, of naar Insel, in, in dit geval TVM ging, naar, naar Minsk. Ja, ik, ik verbaas me trouwens er wel eens over dat, dat als wij ijs hebben... Eh, men van de drie weken toch maar twee weken aanwezig is. hoor. Maar goed, het, eh, dat, dat is dan beleid van, uh, van de ploeg waar het ja. om gaat. Maar... Nou ja, je kan ook zeggen, van we gaan eens met die ploegen om tafel zitten. Want klaarblijkelijk vinden we het allemaal van belang. En vooral die ploegen natuurlijk, dat de schaatsers in topvorm verkeren. En straks prijzen gaan winnen tijdens de grote toernooien. Maar ja, daar moet je toch ook iets voor over hebben. En dat is een goede thuisbaan. Ja, maar dat, dat is gepoogd. Kijk, ook in de discussie over nieuwbouw of over renovatie is, is gesproken over een tweede baan. Een trainingsbaan. Nou, dat is, dat is een mooi idee. Maar ook een trainingsbaan, dat betekent weer extra ijs, extra energiekosten. En dat zal dan toch betaald moeten worden. Nou, uh, na, uh, na een maand uh, inventariseren in Nederland kwam ik tot de ontdekking... dat uh, nog de KSB, nog de sponsorploegen bereid waren daar ook maar één euro voor te betalen. Ja, dus eigenlijk is, ligt het dan een beetje aan onszelf. Ja, niet aan u, maar aan de, de, de schaatswereld ja. uh, als er uh, problemen ontstaan. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. En wat doen we daarna nou verder aan? Nou, roeien met de riemen die we hebben. In die zin dat er uh, wel wat met die op moet gebeuren. Men zal nu eens een keer moeten besluiten. Of we gaan nieuwbouw plegen. Of we gaan renoveren. Want we kunnen niet doorgaan met pap en nat houden. Nee, en wie moet daar uh, snel een snelle besluit nemen? Dat is natuurlijk ook de gemeente. Uh, speelt daar een rol mee. Of is het de KNSB die een besluit moet nemen? Nee, nee, nee. De, de, de zaak ligt nu eigenlijk uh, bij Friesland en bij uh, Den Haag. En uh, Friesland moet, zal zelf moeten zorgen dat er voldoende geld op tafel komt. Althans voor hun bijdrage. En moet ook duidelijk zijn wat Friesland wil bijdragen. En op basis daarvan zal men naar Den Haag moeten gaan. Of Den Haag dan het uh, aanvullende bedrag uh, op tafel wil leggen. Volgens mij is dat niet de beste periode om deze tijd naar Den Haag te gaan om je hand op te houden. Mm, nee, ik, ik, ik had me betere tijden kunnen voorstellen. Ja, maar het moet wel, want anders uh, ja, kan die exploitatie gewoon niet uit. Nou, laat ik zo zeggen, er, er moet iets gebeuren. Ja. En nogmaals, uh, het is 1100 miljoen of 30 miljoen. En uh, daar, uh, daar zal men tussen moeten kiezen. Het is duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek. en ik versterkte. Jacco u Nieuwe u was dat vanuit Heerenveen. Straks na negen uur de opening van de beurzen in Europa. België valt in scherven uiteen. Maar wat doen we met de brokstukken?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 Kijk vanavond, 5 over 10, NOS, Nederland 1. WorldTicketCenter.nl, verkozen tot beste vliegticket-site van Nederland, WorldTicketCenter.nl. Dit is Radio 1.